Een van de bejaarden die vorige week in Laren verkeerd tegen de Mexicaanse griep werden ingeënt, is gisteren overleden. Donderdag kregen elf bewoners van het verzorgingshuis Amaris Theodotion insuline in plaats van het Mexicaanse griepvaccin. Naar nu bekend is geworden waren bij het incident twee verpleegkundigen betrokken. Zij zijn op non-actief gesteld. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de bewoner is overleden door de verkeerde injectie. Deelnemers aan de VN-voedseltop in Rome verhogen de landbouwhulp aan arme landen. Dat staat in een verklaring die door de deelnemende landen is aangenomen. Concrete afspraken over de financiering en een tijdschema werden niet gemaakt. De VN-voedselorganisatie vroeg om zo'n 30 miljard euro om boeren in arme landen te helpen, maar dat bedrag werd niet toegezegd. Ook het voorgestelde doel om voor 2025 een einde te maken aan de honger in de wereld wordt niet in de verklaring genoemd. Hulporganisaties hebben geen goed woord over voor de verklaring. Ze noemen het top tijdsverspilling. De DSB-curatoren zijn nu toch bereid te praten met gedupeerde huizenbezitters en spaarders. Maar ze willen geen collectieve regeling. Daarvoor vinden ze de verschillen tussen de gedupeerde DSB-klanten te groot. De curatoren zullen alleen zaken behandelen van mensen met grote betalingsproblemen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg van de curatoren... met zes stichtingen die opkomen voor gedupeerde DSB-klanten. Basketballegende Dennis Rodman heeft in Duitsland korte tijd vastgezeten. Gisteren had hij in Trier een feest gegeven in zijn hotel. Vanochtend was hij vertrokken zonder de rekening van 3400 euro te betalen. De politie haalde de limousine van Rodman van de weg. Hij moest mee naar het bureau en betaalde de 3400 euro en nog eens 1700 euro om verdere strafvervolging te voorkomen. Het weer vrijwel overal droog. Vannacht zacht met temperaturen rond 9 graden. Morgen wisselend bewolkt. Kans op een bui en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Dit was het nos Short. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop.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 Ja, ik was van binnen ook dood, dus uh, ik wou gewoon opgenomen worden. Ik ben aan de ombekeer gegaan voor hulp te vragen en uh, die heb ik ook gekregen. Nu. En nu ben ik hier bij de ombekeer, of uh, hier bij de hoop, bedoel ik. Oké, okay, ja, een hele dappere set die je gedaan ja. hebt. En hoe is dat eigenlijk gegaan in jouw leven? Waar is dat begonnen? Want ik neem aan dat je niet zomaar begonnen bent met heroïne. -gedaan. Nee, dat is ongeveer begonnen met twaalf, een beetje alcohol. En uh, met 16 echt met hierarchies en daarna gewiet. En uh, met Even kijken, ooit was ik 21, uh, ja, nog voor 20, 21, uh, Speed, LSD, cocaïne. Ja. Zo, je hebt de hele verzamelingen in je Ik heb je alles gehad. gehad, ja, bijna. Op Ecstasy, een beetje naar. Maar Ecstasy is ook Speed, hè. Ja, en hoe ben je, hoe ben je erbij gekomen om te gaan gebruiken? Moet je zeggen, ja, mijn nou, vriendjes, je begon... hè. Oké, okay, ja, en vriendjes, wat wat, wat, wat ouder waren.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 wie nou dan? nou is cannabis, zeg maar, echt tot die, uh, yeah, die planten worden gewoon nou uh, vol gekweekt met, uh, met voeding en zo. En dat is heel slecht voor, uh, voor je hersenen. Ja, klopt. Ja. De, de maar ja, uh, hasjes ook hoor, dat kan niet om. Ja, ja, de cannabis van tegenwoordig is een, een ja, stuk sterker sterk, inderdaad, ja, ja. geënt dan uh, met die van vroeger. Maar ho, uh, hoe is het eigenlijk gegaan de eerste keer dat je has bent gaan gebruiken? Ja, hoe was het gegaan? Ik weet het eigenlijk precies eigenlijk niet meer. Je, je, je rolt dat in en dan blijft je echt jaren roken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 Alleen ik mag op het moment niet naar haar toe, maar oké, okay, dat is privé redenen van hieruit. Uh, ik heb nog een broer, Daar dus ben ik uh, nauw geweest pas afgelopen uh, weekend. En een zus heb ik nog. Oké, okay, en dan ga je terug naar het uh, Limburg met de zachte ging? Ja, G. leuk, ja. Ja, hartstikke was mooi. En, en je bent hier via de ommekeer gekomen. Ja. Hoe, is, hoe is dat gegaan? Wanneer <tus> kwam je op dat punt... Van ik heb nu echt hulp nodig. Ja, dat kwam op het punt toen ik, uh, even kijken, februari, nee, februari niet, zeg maar november, iets no voor november. Ja, tot ik uh, tegen mezelf. Vorig jaar. Ja, volgend jaar, jaar. Tot ik uh, zei van, tegen mezelf: van ja, zo kan het niet verder. Weet je, ik was gewoon uh, te fors bezig uh, met bepaalde middelen. En uh, ja, het ging echt niet. Het was leven of dood.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 Daar ben ik geweest, daar ben ik, ja, omdat ik vol nog uh, op de heroïne zat, natuurlijk. Ik kan ze dus me niet meteen naar het dorp sturen, want je, je, je, je komt hier en de mensen zijn hier al met hun wandeling bezig. En als ik hier kom uh, en ik zit nog vol uh, op de middelen. Ja, toen ja, dus was je kon... naar huis gegaan eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, dus je zat yep. eerst in het motivatiecentrum Crosspoint voordat je opgenomen werd in de ja. uh, kliniek. Ja. Oké, okay. en dan, toen dat je daar geweest bent, toen ben je daarna. Na naar twee de kliniek maanden gedaan. ben ik hier naartoe gekomen, ja.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 En ik moet, uh, ja, of ik moet, ik moet nu van, van de begeleider uitdenken wat ik ga verder gaan met mijn leven. BZ2 of um, terug naar streek waar ik mijn woning nog heb. En daar deeltijd doen. Ja. Yeah. Of en hier. Dus ik heb nog niet echt nagedacht gedacht. Natuurlijk, ik zit bij de intern te werken binnen. Schoonmaak. Dat kan ik ook misschien buiten doen. Dus ik ben ik kijken. Ja, komt. dus je bent lekker aan het zoeken wat ja. je straks gaat doen als ja. je Ja, ik neem er de tijd voor, laat maar het zo zeggen. Oké, okay, nou, heel veel succes ermee. Dank je wel.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 Of neem tijdens kantooruren contact op via ons telefoonnummer 078 6 111 222.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 Makes the wind obey No free